De Griekse premier Papandreou heeft zijn kabinet herschikt... en een nieuwe minister van Financiën benoemd. Het is de huidige minister van Defensie, Venizelos. De aftredend minister van Financiën gaat naar milieu. Papandreou hoopt met de herschikking voldoende steun... in het Griekse parlement te krijgen voor strenge bezuinigingen. Die hebben de EU en het IMF als voorwaarde gesteld... voor nieuwe financiële steun. Komend weekend wordt daarover een Europees besluit verwacht. De Duitse kanselier Merkel en de Franse president Sarkozy... overleggen vanmorgen in Berlijn over de Griekse crisis. Het land werd een paar dagen geleden door kredietbeoordelaars Standard Poor's afgewaardeerd tot minst kredietwaardige land ter wereld. Wereldwijd sluiten de beurzen al enkele dagen met verlies door de financiële problemen in Griekenland. Een brand in Apeldoorn heeft vanmorgen vroeg tot rookoverlast geleid. De brand was bij een recyclingbedrijf voor huishoudelijke apparaten en was snel onder controle, maar er werden wel drie straten afgesloten en twee basisscholen moesten dichtblijven. de politie. De rook is inmiddels hier weggetrokken, dus uh, langzamerhand trekt dat ook uit de wijk te maten weg. Uh, we zijn nu op dit moment nog met de scholen die tijdelijk uh, dichtgegaan zijn uh, aan het meten uh, in hoeverre daar nog schadelijke stoffen hangen. Uh, op basis van de resultaten daarvan zal de brandweer de directie adviseren of de scholen weer open kunnen. Uit de eerste metingen van de brandweer in Apeldoorn blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.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 ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A2 in Zuid-Limburg staat in de richting van het Belgische Luik, tussen Meersen en het knooppunt Europaplein in Maastricht 2 kilometer file. En op de A12 Den Haag Utrecht, bij Utrecht tussen de knooppunten de Oude Rijn en Lunette 2 kilometer. Bij Rotterdam, op de A15 en 15 in de richting van Europoort, daar is de weg dicht tussen Rozenburg en Brielen. En dat komt door een ongeluk met auto en aanhanger.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 Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Shell moet zijn activiteiten in Syrië onmiddellijk opschorten, vindt de Partij van de Arbeid. De Nederlandse Wikipedia bestaat 10 jaar. 800.000 Nederlanders gokken illegaal op internet. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. En het ochtendtumeur van Cisca Dresselhuis. Het is 4 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Shell moet zijn activiteiten in Syrië onmiddellijk opschorten... want Syrische tanks die onschuldige burgers beschieten... rijden waarschijnlijk op diesel van Shell, zegt PvdA-voorzitter Lilian Ploemen. Mevrouw Ploemen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo? Hoezo? Omdat uh, Shell belangen heeft uh, in, uh, het, uh, Syrische, in de Syrische olieindustrie. Uh, zij uh, werken al een aantal jaren in Syrië, doen dat overigens volgens hun eigen regels uh, keurig. Ik bedoel, Shell is een uh, bedrijf dat uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Ja. Um, maar we moeten tegelijkertijd constateren uh, dat ze wel nog actief zijn in Syrië. op het moment uh, dat de, het Syrische regime grove mensenrechten schendingen pleegt. En wij eigenlijk een zo breed mogelijke coalitie nodig hebben. Uh, dus overheden, maar ook bedrijven, um, uh, organisaties die. Allemaal alles wat ze uh, kunnen doen om het Syrische regime uh, uh, nou ja, te, te dwingen, eigenlijk. Ja. om uh, democratie toe te staan. En Shell kan daar een hele goede rol en, en een mooie voorbeeldfunctie in spelen. Ja, en hoe wilt u dat voor elkaar krijgen, dat ze daar onmiddellijk weggaan? Um, nou wij, uh, ik steun de oproep uh, van uh, IKV Pax Christi. Uh, zij uh, hebben zowel goede relaties met Shell uh, als met uh, uh, mensen in, in Syrië... die betrokken zijn uh, bij, bij, de bij de vredesbeweging, zou je kunnen zeggen. Um, en het zou erg goed zijn als uh, Shell en IKV Pax Christi gaan met elkaar in gesprek. Ja. En het zou heel goed zijn als het resultaat van dat gesprek is... Uh, dat Shell niet alleen uh, zelf de verantwoordelijkheid uh, neemt... maar ook andere bedrijven zou oproepen om uh, dat te doen... Ja. Uh, het lijkt mij belangrijk om daar zo breed mogelijke steun voor te verwerven. Ja, nou is de rugnummer 1 van Shell Nederland, Dick Benschop... die was ooit staatssecretaris en prominent lid van uw partij. Een van de mensen die ook Wim Kokker heeft bijgestaan tijdens de campagnes. Hebt u met hem contact gehad? Ik heb hem mijn positie laten weten, die kent hij uiteraard. En wat zei hij, goed idee? Um, we, hebben, um, we hebben elkaar niet persoonlijk kunnen spreken. Ah. Um, hij, um, ik neem aan dat hij, hij heeft een gesprek heeft uh, met IKV Pax Christi. Dat betekent dat Shell, zoals we ook van hen gewend zijn, openstaat voor de dialoog. Uh, en het uh, ik-benschop zal daarin, uh, denk ik, een, een goede rol kunnen spelen. Ja, maar goed, als Shell nou zegt... Uh, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar wij verdienen daar een hoop geld... wij moeten ook de bedrijfsvoering in de gaten houden. Wat zegt u dan? Uh, dan zeg ik dat natuurlijk uh, voor een, een onderneming het belangrijk is... Uh, om de ondernemingsdoelstellingen hoog te houden. Ja. Maar dan zeg ik ook dat Shell een van de bedrijven is... die de afgelopen jaren heel veel gedaan heeft aan uh, nadenken, handelen... over hoe kun je nou als bedrijf ja. maatschappelijk verantwoord verantwoorden... Ja. En dan zeg ik, Shell, dit is het moment waarop het erop aankomt. Ja. Laat nu zien waar je staat. Ja, en als dat van volgens betekent dat het kantoor daar dicht gaat en dat Shell verliezen leidt en dat er mensen uit moeten, staat u dan weer met een hoedje en een toeter op te blazen bij het hoofdkantoor? Uh, ik sta zelden uh, met een uh, hoedje op uh, te toeteren, omdat ik denk dat het veel effectiever is om de dialoog met elkaar aan te gaan met grote bedrijven. Uh, tegelijkertijd, natuurlijk moet Shell die afweging maken. Ze hebben daar een aantal uh, honderden mensen uh, in dienst. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd ...dat door het opschorten van activiteiten um, de, uh, de doelstellingen van Shell op langere termijn niet in gevaar komen. Sterker nog, ik denk dat Shell en andere bedrijven die dat zouden doen... ...eigenlijk hun legitimiteit versterken om ja. in verschillende, verschillende landen van de wereld uh, hun werk te kunnen blijven doen. Ja, Weet je op Cohen dat u dit zegt? Uh, ik heb een aantal weken geleden een uh, column geschreven uh, hierover. Ja. Een week of drie geleden. Uh, en ik, uh, ik weet dat uh, Job Cohen en anne P. van der Haas... die column altijd met grote belangstelling lezen. Dus ja, dat weet hij. Ja, is hij, ook, is hij het ook met u eens of niet? Dat neem ik aan. Wij zijn het doorgaans erg eens. Ja, u neemt het aan, maar u weet het niet zeker. Dus, dus je kan wel met uh, um, gerustheid zeggen dat de, de hele Partij van de Arbeid Shell oproept om de benen te nemen uit Syrië. Uh, doorgaans uh, is de voorzitter van de Partij van de Arbeid en de partij zijn het uh, doorgaans buitengewoon eens. Ja. Um, uh, wij maken ons allemaal zorgen, ook in de Tweede Kamer, over de situatie in Syrië. Ja. Uh, minister Roosendaal heeft ook bedrijven opgeroepen om uh, hun uh, verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dus dat betekent dat niet alleen in de Partij van de Arbeid, maar breed in de Nederlandse politiek... ...men naar allerlei mogelijkheden zoekt om het Syrische regime onder druk te zetten. Ja. En dit is er één van, dus ja. ik voel me daardoor zeer gesteund. Goed, vindt u dat de politiek ook extra druk en desnoods met sancties zou moeten komen in de richting van Shell? En nou, laten we eerst eens even horen wat Shell zelf uh, zegt vanmiddag in het gesprek uh, met IKV Pax Christi. En als Shell zegt nee? Uh, dan uh, zullen we dan zien uh, uh, waarom ze nee zeggen, uh, oh. uh, op grond waarvan. En welke mogelijkheden zij wellicht zien om uh, toch te acteren. Dus maar, laten vrouw, we daar vrouw nog vrouw even u loopt, nog u, Nee, dat snap ik. Maar u loopt ook al heel lang mee in de politiek. En dit is nou weer een plannetje. U, u roept dit vind ik dat er moeten, zou moeten gebeuren. U bent politica, dus u denkt ook een paar stappen vooruit. Anders bent u geen goede politica. Uh, nou, dat, dat zou ik mij toch niet willen aanpraten, uh, laten aanpraten door u natuurlijk. Nee, waar het over gaat is inderdaad... dat ik, Kijk, Nederland is in de Europese Unie een van de landen... die van begin af aan stevige sancties heeft willen afdwingen. Ja. Dat hebben we niet altijd voor elkaar gekregen. Dat is buitengewoon tragisch. Ja. Um, maar we hebben het natuurlijk wel op ons genomen... om op andere manieren ook, ook die steun uh, te verwerven. Ja. Als... Um, en dat betekent... Uh, en, en Shell is natuurlijk een van de bedrijven, maar er zijn er meer. Dat betekent dat inderdaad, we inderdaad in gesprek uh, moeten gaan... Uh, Shell. En vooralsnog moet ik u zeggen, heb ik er gewoon vertrouwen in dat Shell op grond van haar eigen opvattingen over maatschappelijk verantwoord, over ondernemen, haar eigen opvattingen over mensenrechten, um, het maximale zal gaan doen. Ja. En uh, inderdaad, uh, ik denk wel dat uh, voor ons allemaal geldt uh, in de Tweede Kamer, in Den Haag, in Brussel, ja. dat we de druk op het Syrische regime maximaal moeten uh, opvoeren. Ja. Uh, want het we kunnen niet uh, blijven toekijken hoe daar de mensenrechten zo ernstig geschonden worden. Ja. En als er nou straks een oorlog uitbreekt of als de Amerikanen iets gaan doen waar u het niet mee eens bent, moet dan ook Shell weg uit Amerika? Um, vooralsnog uh, doet die situatie zich niet voor. We nou, u was bijvoorbeeld tegen de oorlog in Irak. Gevonden. Nou, laten we zo zeggen. Kijk, het is duidelijk dat uh, Nederlandse bedrijven een gidsfunctie hebben... als het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, dat zijn meer dan papieren tijgers. Ik bedoel, Shell heeft ook in, laten we Zuid-Afrika noemen... maar ook andere landen hun beleid aangepast ja. uh, aan de normen die ze zelf hebben. Wat ik nu doe, is Shell uh, uh, aanspreken op die normen. Ja. Dat is nu in Syrië. Ja. Ik bedoel, er kunnen zich ook allerlei andere situaties voordoen. Maar, maar, maar dit voel... is natuurlijk zo pregnant... Ja. Ja. ...omdat we met elkaar eh, eigenlijk aan het toekijken zijn... ...hoe het Syrische regime haar Syrische bevolking onderdrukt. Ja. Eh, de EU... Eh... Probeert van alles, de Verenigde Staten hebben zich uitgesproken, ja. onze eigen minister Roosenthal heeft zich gelukkig uitgesproken. Ja. En ik, ik denk dat we, laten we zeggen, in deze tijd hebben we gewoon bredere coalities nodig dan alleen maar politiek. Ja. We hebben het bedrijfsleven nodig, we hebben andere organisaties nodig. Ja. Uh, en Shell uh, is een Nederlands bedrijf, ja. nogmaals heeft daar een goede rol in gespeeld. Nee, laat we dus een bedrijf. voorbeeld uh, geven. Ja, goed. Uh, ik vroeg u eerder naar sancties... en u haalt nu zelf het voorbeeld van Zuid-Afrika aan. Toen, ja. wa toen waren er boycottacties tegen Shell... er werden slangen doorgesneden bij benzinestations... al dat soort dingen. Ja. Roept u op tot een boycott als Shell niet luistert? Eh, ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen... dat uh, Shell um, uh, doof zal blijven voor dat is de vraag, uh, deze niet. oproep. Um, nou ja, maar kijk... Al die als-dan vragen, dan vind ik dat ik eh, ook de Nederlandse bedrijven die in Syrië zitten... Eh, geen recht doe eh, als ik al vooruit loop op eh, dat ze niet aan oproepen gehoor zouden willen geven. Dus ik wil dat echt heel graag even afwachten. Sluit u het uit? In de wereld, je moet nooit iets uitsluiten. Eh, maar voorals nog ga ik ervan uit dat we in een dialoog eh, een brede coalitie kunnen vormen... om inderdaad het Syrische volk eh, te ondersteunen bij een strijd eh, tegen de onderdrukking. Lilian Ploemen, voorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik dank u wel. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. 800.000 Nederlanders gokken online. En daar uh, won ik, ik geloof, 26.000 dollar. Maar niemand weet wie het zijn en hoe verslaafd ze zijn. Het kan ze uiten in een dwangmatig spel. De oplossing? Legaliseren. Dus dan moet een systeem komen. En reguleren. Dus dat gegevens gedeeld kunnen worden. Deze week in Goedemorgen Nederland. Holland Casino. 800.000 Nederlanders, dames en heren, gokken illegaal op internet. Staatssecretaris Fred Teven van Justitie wil gokken legaliseren... om beter zicht te krijgen op deze groep. Maar niet iedereen ziet dat zitten. Verslag van Sander Bartling. Gokken moet beter gereguleerd worden. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. De gokker. Vroeger uh, had ik een reputatie dat ik super strak was. De gokverslaafde. Dat zit hem dus uh, voor een belangrijk deel in het karakter. Uh, wat ik heb, ik kan daar totaal niet mee omgaan. De monopolist. En dat gaat om bedragen die, ja, die wel in de buurt komen van, uh, van de jaaromzet van het casino. En de concurrentie. Dan moet u denken aan B-win, Partygaming, Bedfair, Unibed, Oranje Casino. Maar hoe je gokken moet reguleren, daar zijn ze nog niet uit. Mark Woldberg van het Holland Casino loopt nu inkomsten mis. Maar zou er in de toekomst wel eens concurrentie bij kunnen krijgen. Eigenlijk mag welke straat ook een speelautomatenhal uh, worden geopend. Uh, maar dat is een monopolie op, op casino's. Meer specifiek op tafelspellen, Dus blackjack, roulette, uh, poker. Uh, en daar zit een inconsistentie in. En daarvan zegt men: als je een vrije markt hebt voor speelautomatenhallen, dan kun je geen monopolie hebben uh, op casino's. Uh, ja, en, en Fred Teve uh, ja, is nu aan het kijken hoe hij uh, daar een oplossing voor kan vinden. Maar er is nog een andere reden voor het snelle regulering. Tussen de vijf en de 800.000 Nederlanders gokken momenteel illegaal via internet. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Uh, maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. Het enige wat er nu gebeurt is dat ze hun spelletje spelen. En dat de belastingopbrengsten die daar het gevolg van zouden kunnen zijn... niet in de Nederlandse staatsklas terechtkomen... maar in de staatskas uh, van Malta of Gibraltar uh, of in de zakken van mensen die op illegale manier uh, de boel aanbieden. Kortom, goed regelen. Zorgen dat er in Nederland belasting wordt betaald. En alle problemen die je in het kader van je kansspelbeleid opgelost wil hebben... Niet alleen op papier oplossen, maar gewoon op technologische afdwingen. Zegt Robin Lindschoten van de stichting Online Gaming. Hij vertegenwoordigt de bedrijven die via internet gokspellen willen gaan aanbieden. En met dat technologische afdwingen bedoelt hij dat het kaf van het koren gescheiden moet worden. Het zijn allemaal online spelletjes. Als daar partijen bij zitten die met de software rommelen en de jackpot in hun eigen zak steken... in plaats van aan de, aan de spelers uitkeren. Of als daar oneerlijk gespeeld wordt, ja, dat moet je natuurlijk uitsluiten. Kun je technisch ook uitsluiten, maar je moet het wel reguleren. Je weet dat als mensen spelen dat uh, tussen de 0,3 en de 1 uh, probleemgedrag kan gaan vertonen. Uh, daar kun je heel goed wat aan doen, maar dat moet, moet je wel regelen, zeker op internet. De gokbedrijven krijgen bijval van de hulpverlening. Gokverslaafde Frits Tartoo van de stichting Anonieme Gokkersomgeving Gokkers Nederland... vindt zelfs dat er voor de 40.000 gokverslaafden in Nederland... een waterdicht detectiesysteem moet komen. Bijvoorbeeld een landelijk registratiesysteem... om dus alle deelnemers aan online gaming te gaan monitoren. Wellicht moet er een artikel gevoegd worden aan de wet op de privacy... die dat eventueel mogelijk maakt. Waarbij je dus nadrukkelijk stelt dat die informatie uitsluitend daar ook voor gebruikt gaat worden dan is het mogelijk om deelnemers aan de hand van een persoonlijk nummer... bijvoorbeeld je burgerservicenummer, te gaan monitoren. En eventueel, met zachte dwang, voorwaardes op gaat leggen... Uh, tot minder bezoek of tijdelijke onthouding of uh, anderzijds. Het doet me ergens een heel klein beetje denken aan het EPD... het elektronisch patiëntendossier. En dat is natuurlijk net afgeschoten door de Eerste Kamer. Hmm, ja, dat klopt. Dus uh, dat is best wel gevoelig, waardoor je dus... ...de indruk zou kunnen hebben dat men niet al te veel bereidheid heeft om een dergelijke stap te nemen. Maar als je dat dus niet hebt, dan heeft dat waarschijnlijk wel tot gevolg... ...dat die monitoring helemaal niet goed tot stand komt. Terwijl als je het wel zou doen, dan zou je het in een tweede fase kunnen verbinden aan de fysiek... Uh, kan spelen, zoals het bezoeken van uh, amusementhallen en uh, casinos. Huh? Want iemand die dus online geblokt wordt omdat hij dus te veel zou gokken... die heeft nog altijd de mogelijkheid om gewoon naar een amusementhal te gaan of naar een casino. In Nederland hebben we in samenwerking met de verslavingszorg de afgelopen jaren uh, een, een aanpak ontwikkeld. Nou, die geldt wereldwijd eigenlijk als, als voorbeeld. Nou, als je dan besluit om uh, die markt anders in te richten... Dat is op zich prima, maar ga dan geen concessies doen aan, aan de kwaliteit van, van hoe je omgaat met, met de preventie van, van probleemspelers. Ook Mark Voltberg van het Holland Casino wil dat er een goed detectiesysteem komt. Holland Casino heeft zelf OASE ontwikkeld. Een systeem waarbij probleemgokkers intensief gevolgd en aangesproken worden. Nou, je, moet, je moet inderdaad wel een gekoppeld systeem krijgen uh, tussen de verschillende aanbieders. Anders kun je nooit effectief uh, ja, de, de, de, eigenlijk de belangen van, van de speler of de, de consument beschermen. Dus daar moet een systeem komen waarbij je uh, de diverse partijen zowel online als offline uh, eigenlijk aan elkaar koppelt. Dus dat gegevens gedeeld kunnen worden. Tegenstanders uh, van die legalisering zeggen uh, goksites legaliseren, gokken legaliseren maakt het ook laagdrempeliger. Groter aanbod, meer gokverslaving. Nou, het vermoeden bestaat uh, door vrijwilligers, maar ook beroepshulpverlening... dat inderdaad bij legalisering een toename zal plaatsvinden... van uh, het aantal uh, probleemspelers. Ja, dus het is wel heel zaak dat de overheid dat ook erkent... en dat een deel van de inkomsten die zometeen verworven gaan worden... via die uh, uitgifte van uh, vergunningen... ook terechtkomt bij die beroepshulpverlening... om ons product te gaan verbeteren.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 Dat dus vanaf maandag. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op @cairo.nl. Straks, Wikipedia bestaat tien jaar in Nederland. Maar eerst de ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Hoe het nu precies zit met de vergoeding van de rollator, ik weet het niet meer. Eerst zou dit hulpstuk uit het basispakket verdwijnen volgens een besluit van minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorig jaar. Maar toen klom Tweede Kamerlid Fleur Agema op de barricade en bereikte, met steun van vrijwel de hele Kamer, dat dit rolwagentje terugkwam in het pakket. Dat was in november 2010. Maar toen verklaarde Hans Wiegel, topman van de verzekeraars, dat de nieuwe polissen zonder rollator erin al hoog en breed op de deurmat van zijn cliënten lagen. En om dat allemaal terug te draaien... zou hij maar liefst 15 miljoen euro moeten uitgeven. Wiegel eiste dat het Rijk voor deze kosten zou opdraaien. Daarna werd het doodstil. Ik heb tenminste nergens een sieren of een andere reclame gezien... waarin wordt verteld dat, hoera, hoera... de rollator weer gratis via de verzekering verkrijgbaar is. Maar officieel schijnt dat dus wel zo te zijn. Daarom keek ik deze week heel verbaasd... toen ik bij de plaatselijke HEMA opeens een rollator in de aanbieding zag... Gewoon tussen de badhanddoeken, de toonpoezen en de warme worst. Een keurig karretje zonder toeters en bellen... met een boodschappennet en een zitplankje om even uit te rusten. Zoals in alle artikelen heb je klaarblijkelijk ook in rollators... A-kwaliteit en euroshoppers. Ze variëren in prijs van 67 tot 375 euro. Die bij de HEMA kost 75 euro. Een euroshopper dus. Dat dit hulpstuk in deze winkel wordt aangeboden is veelzeggend... Het betekent duidelijk dat het gevoel bestaat dat de rollator een artikel is... zoals zoveel anderen, dat door iedereen die het nodig heeft... gewoon gekocht en betaald kan worden. Niks verzekering. Inderdaad, liever allemaal zelf onze rollator betalen... dan te bezuinigen op psychische hulpverlening of de sociale werkplaats. En dan willen we de maagzuurremmers ook nog wel zelf voor onze rekening nemen. Aldus, Siska Dresselhuis. Maandag het ochtendhumeur van Henk Westbroek. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Nog twee weken en één dag. Dan begint Radio Tour weer. Want dan begint ook de Ronde van Frankrijk. En u kunt dit jaar meestemmen met de muziek die Radio Tour gaat draaien. Via de Radio Tour Top 100. Daarvoor kunt u gaan naar radio1.nl. En u kunt stemmen bijvoorbeeld op deze. Ze is zwanger en ze zingt. Mm.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 Elles passent en un instant, comme fan de les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud. Que de notre tristesse, ils s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible, Alliance? De ochtendstem van de Franse First Lady lijkt me iets voor een rustdag in de toer, eerlijk gezegd. Carla Bruni, Kelke, Madi, u kunt op dit nummer stemmen via radio1.nl. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. Tegenwoordig is het een bekend begrip, Wikipedia. Bijna iedereen zoekt wel eens snel iets op in deze internet-encyclopedie. En sommigen vullen ook nog wel eens de informatie aan. Weet u nog, dat was heel anders toen tien jaar geleden het eerste lemma van de Nederlandse Wikipedia online ging. Andere Engels, Goedemorgen. Goedemorgen. Wikipediaan, zeg je dan, eh, van het eerste uur? Dat klopt. Kan je nog steeds je eigen eh, biografie een beetje wijzigen hier en daar? Zoals eh, dit van het Koninklijk Huis laatst heeft gedaan? Of Koninklijke Familie, moet ik zeggen? Uh, dat zou je nog steeds kunnen doen. Alleen er zit natuurlijk wel een uh, flinke groep van vaste gebruikers te letten op de wijzigingen van anonieme of nieuwe gebruikers. Oh ja? Zit u dan de hele dag met aangezogen te kijken of iemand in uw uh, beschrijving aan het rommelen is? Uh, niet specifiek in mijn beschrijving, maar uh, wij, uh, wij, en ja, dat zijn dan een groep vaste gebruikers, volgen alle wijzigingen die er gedaan worden. Ja. En als er mogelijkheden zijn dat ze vandalisme, reclame, etc. zijn, ja. worden die eventueel teruggedraaid. Goed, laten we even teruggaan aan tien jaar geleden. Uh, u begon toen met een groepje van tien personen. Uh, wat, wat waren dat voor mensen? Ja, wat waren dat voor mensen? Ja. Dat waren allerlei mensen. Ik bedoel, het zijn het nog steeds natuurlijk. Ja. Je denkt dan aan uh, mensen met dikke brillen op en uh, een beetje nerdige types, of niet? Uh, nou ja, het zijn in elk geval wel mensen die uh, veel op het internet zitten... en vaak ook ja, hoger opgeleid zijn. Opvallend uh, ook uh, een overwegend mannen naar het schijnt. Waarom? Dus in... Dat weet ik niet. En wat, wat deden jullie dan de hele dag daar samen? Uh, artikelen schrijven, artikelen verbeteren, discussiëren. Dat soort dingen. En hoe bepaalden jullie dan waar jullie over schreven? Dat bepaalt ieder voor, dat bepaalt ieder voor zichzelf. Dus het is eigenlijk als een grote hobby ontstaan? Dat zeker, ja. ja. Wat was het eerste lemma, dat is, dat is zo'n stukje, help Wiki? We weten het niet helemaal, maar in elk geval een van de eersten, dat wil zeggen een van degenen die al bestond toen Armand, uh, nee Amarant, dat is de eerste gebruiker waarvan wij weten dat hij op de Nederlandstalige wiki was, uh, toen die kwam, die, die er al waren, is Olke Olkebolken? Ja, dat is een uh, dichtvorm. Ja, dat... Uh, <laughs> en wie is Amarant? Uh, Amarant is de gebruikersnaam van een Belgische uh, mevrouw die dus als een van de eersten en als de eerste waarvan wij het eigenlijk weten op de Nederlandstalige Wikipedia ja. uh, dingen bewerkt heeft. Juist. Zeg, als ik even uw eigen Wikipedia pagina bekijk dan zie ik dat u nog steeds hyperactief bent. Hè? U schrijft vooral over uw eigen vakgebied, wiskunde, maar ook over strips, muziek, archeologie, politiek, religie, talen, steden, landen. Bent u van zoveel markten thuis, dus een, een, een zeer algemeen ontwikkeld iemand. Uh, ik dat, dat ook. Maar het scheelt natuurlijk ook dat, uh, ja, dat ik er vroeg bij was. Dus veel van die onderwerpen. Ook datgene wat eigenlijk iedereen wel weet, was het niet. En ja. verder heb ik een uitgebreide bibliotheek thuis, ja. met een stuk of duizend boeken. Ja. U bent een soort van kennisverslaafd eigenlijk. Misschien wel, kun je dat wel zo zeggen, ja. ja. Uh, hoeveel tijd gaat er in zitten zo gemiddeld in de week? Uh, ja, dat is moeilijk te zeggen, want uh, vaak ben ik met meerdere dingen bezig... ...onder Wikipedia, maar zeg maar een 10, 15 uur. Oké, okay. goed. En uh, vandaag weer achter de computer om een stukje te maken? Uh, dat denk ik wel. Dat zal ik vanavond nog even kijken... Uh. Of ik je iets vind om uh, over te schrijven. Oh, dus zo vrijblijvend is het? Dat zeker. Dat zeker. Ik wens u uh, veel plezier met het bijhouden van al die Wikipagina's. Dank u wel voor uw tijd. Oké. Okay. Het is bijna half elf, dames en heren. Uh, meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. En het is bijna half elf, zoals ik al zei. Dus gaan wij schakelen met de bus van Prem. Tenminste, als Prem niet is afgereisd naar Gaza. Want gisteren konden we met z'n allen stemmen... Om, <laughs> <laughs> dat hij aan boord zou gaan van dat schip richting Gaza. Maar ik hoor hem al, dus dat, dat, dat is niet doorgegaan, Prem. Nee, ik ga niet op het schip. Wat Jammer was gisteren, trouwens, Sven, uit de grond van mijn hart. Dank je wel, want uh, alles wat mis kon gaan, ging een beetje mis. Maar toen ik ook uitlegde waarom ik niet zou gaan... toen viel uh, het geluid weg door een technische storing. Want het, door de regen heb je dan uh, die problemen erbij. Maar nee, ik ga niet naar Gaza, omdat ik denk dat het niet helpt. En ik denk dat we meer kunnen gaan investeren in vrede... ...en mensen die werken naar de weg van vrede, zoals Manwar Barghouti. Trouwens, heb jij een auto, Sven? Jazeker. En snap jij al die regelingen waar je recht op hebt, hoeveel beetelling, hoeveel aftrek enzovoort? Ik heb geen leaseauto, ik heb gewoon een heel bescheiden eigen auto. en uh, Dus ik heb met de meeste regelingen niets te maken, maar ze zijn wel tamelijk ingewikkeld. Nou, ik zal je zeggen, je hebt met meer regelingen te maken dan je denkt. En ik zit op mijn vrije universiteit in Amsterdam, op de binnenplek... waar ik gestudeerd heb en jarenlang vriendelijk en gelukkig heb rondgelopen. En uh, professor Erik Verhoef is, vervoers, is vervoerseconoom... en bekleder van de leerstoel Ruimtelijke Economie. En hij gaat straks een pleidooi doen dat alles moet worden afgeschaft... en dat we het helemaal opnieuw moeten opbouwen. En ik heb meester R.A. van Vliet, Ronald van Vliet van de PVV... die gaat zeggen wat het standpunt van de PVV wordt voor de autobezin. En zoals we weten, is de PVV heel erg machtig in dit kabinet. Dus wie weet, Sven, hebben we aan het eind goed nieuws voor je? Dus Jan van der Putten, als je oplet met je sonore stemgeluid, dan heb je straks misschien nieuws over de PVV. Maar nu het huidige nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie heeft vorig jaar meer misstappen... onder het personeel geregistreerd dan het jaar ervoor. Het waren er 107 tegen 72 een jaar eerder. En die misstanden lopen uiteen van het verkeerd invullen... van declaratieformulieren tot verduistering. Tegenwoordig worden meer van zulke misstanden gemeld, zegt Defensie. vandaar. Griekenland heeft een nieuwe minister van Financiën. Het is minister Venizelos, die eerst op Defensie zat. Premier Papandreou heeft hem op financiën gezet... omdat hij verwacht dat het Griekse parlement dan akkoord gaat... met zijn bezuinigingsplannen. Ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen, elk ongeveer 4 miljoen euro. Volgens adviesbureau PricewaterhouseCoopers, PwC... is dat nodig om de bezuinigingen voor volgend jaar op te vangen. En dat betekent, zegt PwC, dat ziekenhuizen moeten kiezen... op welke vormen van zorg ze zich gaan concentreren. En in Assen komt een kindermuseum dat volledig in het teken staat van energie. Het museum wordt onderdeel van het vernieuwde Drens Museum. Kinderen kunnen er ontdekken spelenderwijs hoe hun voorouders leefden... en hoe zij gebruik maakten van diverse vormen van energie... En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, we verkeersinformatie. In het uiterste zuiden van ons land, op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Meersen en het knooppunt Europaplein 2 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen het knooppunt Oude Rijn... en het knooppunt Lunetten bij Utrecht 3 kilometer door werkzaamheden daar. En bij Rotterdam loopt het vast op de A15 richting Europoort. Tussen Rozenburg en de Thomassen tunnel staat 2 kilometer. De weg is daar dicht, want er is een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Dit is Radio 1, NTR, Premtime, Het It's Premtime! Of het nu een linkse of rechtse regering is... hun favoriete melkkoe is de autobezitter, het kwartje van kok... De BPM van Salm, de administratiekosten bij boetes van Balkenende. En dan heb je nog de leasebijtelling, de provinciale wegenbelasting, de gemeentelijke parkeertarieven. Autobezitters zijn de puneut. De heilige koe is voor de politieke bestuurders een melkkoe. De regelingen zijn daarbij ook ingewikkeld. Onder invloed van lobbyclubjes is het een wirwar van regels met diverse uitzonderingen. Probeert u maar alles te begrijpen en de uitzonderingen waar u recht op heeft te vinden. Luisteraars, ik ben een simpel mens en doe hierbij een oproep... aan mijn vriend Mark van Bruin 1 en het Nederlands Parlement. Schaf alles af en maak een hele nieuwe, simpele, duidelijke regeling. Alles de auto betreffende. Ik heb uw hulp nodig. Kent u belachelijke regelingen? Wat wilt u per direct afgeschaft hebben? En wat vindt u van mijn idee? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaapntr.nl En tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, het is mijn taak om u van maandag tot en met vrijdag van half elf tot elf te bedienen met een goed programma. Technisch, inhoudelijk en qua presentatie ook. Wat u inhoudelijk ook van mij in het programma vindt, dat ben ik aan u verplicht. Gisteren was dat niet het geval. De aflevering was inhoudelijk zeer goed, maar ik was te laat en technisch waren er storingen. Hierbij mij oprechte verontschuldigingen. Sorry, ik ben er verantwoordelijk voor. Er is geen enkele rechtvaardiging hiervoor. Waar ook geen enkele rechtvaardiging voor is, is de rotzooi die op eenvolgende regering hebben gemaakt van het belasten van onze auto. Straks gaat professor Verhoef, want het is eigenlijk zijn idee dat ik heb gejat, u vertellen wat er allemaal gesloopt moet. worden. professor Verhoef, u bent verkeerseconoom en bekleder van de leerstoel ruimtelijke ordening. Als ik u nu de baas zou maken van Nederland op, met betrekking tot de autoregeling, wat zou u doen? Nou, dan zou ik inderdaad forse ingrijpen. U heeft helemaal gelijk als u zegt dat het allemaal veel te ingewikkeld is. Er zijn heel veel regelingen. Dat heeft natuurlijk een historie. Wat, wat je daarin terugziet is dat we ook heel veel lobbygroepen hebben. Die hebben ervoor gezorgd dat er toch allerlei uitzonderingen eh, kwamen. En inmiddels begrijpt eigenlijk bijna niemand meer wat er allemaal aan de hand is. Als je kijkt hoe we betalen voor het gebruik van de weg... dan is het een heel ouderwetse manier. En het is eigenlijk ook een manier die meer doet denken aan oude Sovjet-economieën... dan aan een moderne markteconomie. Dus wat ik zou doen, is zeggen flink wieden in wat we op dit moment hebben. En in plaats uh, van het betalen voor het bezit van een auto... betalen voor het gebruik ervan de okay, meeste mensen in de... alle regelingen dus is het zo makkelijk alle regelingen slopen en een nieuwe regeling maken? Nou, als ik het zo zwart-wit moet zeggen, van alles weg of alles houden, dan zou ik zeggen alles weg. Zeker. Oké, okay, en, en en u bent in staat als het, want uh, minister Ronald van Vliet van de PVV luistert mee uh, uh, uh, als u zou worden ingehuurd door de regering. Hoe lang hebt u nodig om dit klusje te klaren? Nou, als iedereen meewerkt, kan het natuurlijk een stuk sneller dan als er uh, protest komt. Nee. Maar ik denk dat. Uh, kijk, dit, je moet dit natuurlijk niet te, te licht opvatten. Maar als je dat goed wil invoeren en Europa moet er mee akkoord zijn, enzovoort, enzovoort, heb je juist al een paar jaar nodig. Maar ik denk dat je binnen één regeerperiode best een heel eind zou moeten kunnen komen. En uh, kort, samengevat uw idee. Dus we gooien alle regelingen weg. Ik zeg maar, ik kijk naar mezelf, ik heb een auto. Ik ben gereden hier naartoe. Uh, als ik met het openbaar dan heb ik een kaartje en die mag ik dan gewoon aftrekken. En met de auto zijn er allerlei ingewikkelde regelingen... want ik moet kilometers declareren, onderhoud niet. Hoe zou u het dus veranderen? Hoe, hoe ik het zou veranderen is dat je als je de auto gebruikt... betaalt uh, per kilometer en dat is het dan ook. Dus je betaalt niet meer voor het bezit uh, van de auto alleen maar per kilometer afrekenen. Eigenlijk net als wat de meeste mensen nu doen met een, met een telefoontje. Ja, maar dan, maar dan moet ik dan bij de benzine betalen ervoor... of moet ik een hele administratie bijhouden? Nee, dat hoeft u niet zelf te doen. Uh, misschien weet u nog dat de vorige minister, uh, Camille Eurlings... die had een voorstel met uh, kilometerheffingen... waarbij ja. er automatisch, dus elektronisch uh, geregistreerd wordt... waar uh, Een spionagekastje. Wordt... Ja, zo werd dat genoemd door de tegenstanders. Maar ja, niemand zegt over zijn telefoon... Uh, waar is mijn spionagekastje. En de, de telefoonprovider werd ook precies waar je bent, op welk moment. En sterker nog, die weet ook met wie je belt... en hoe lang je dat doet. Dus die weet eigenlijk veel meer van je... dan als we alleen maar bijhouden... waar een auto op een bepaald moment is. En daar komt nog bij. Eigenlijk hoef je ook niet uh, bij te houden... waar die auto is. Alleen maar op wat voor soort weg... en op wat voor tijden dat is. Dus dat is de enige informatie die je nodig hebt... om zo'n kilometerheffing uit te rekenen. Dus het maakt dan ook niet uit... of je dan in het centrum van Amsterdam... of Rotterdam hebt gereden. Je was in een stedelijk centrum... en dan is de prijs per kilometer zoveel. En dat is alle informatie... Die wordt opgeslagen. En, da en dat wordt dan afgetikt. en Dus ik hoef geen uh, uh, uh, wegenbelasting te betalen. Ik hoef geen parkeertarieven te betalen. Al dat soort dingen. Die zet u er ook in. De, de idealiteit zou dat er allemaal in komen. Want als we toch weten waar een auto staat. dan weten we ook waar die uh, parkeert. En hoe lang die te parkeert zodat je nooit te veel ja. betaalt. Ja. Luisteraars, wat vindt u van het idee van professor Erik Verhoef? U mag bellen 0800 1 1 1, Mailen naar primtimeapenstaatntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag. Primtime Radio 1. We hebben een ongeluk gehad. Met het doodtotje. Met de doodtotje. Met de doodtotje. Gebeurde hier midden in de stad. Met de doodtotje. Met de doodtotje. Met de doodtotje. Meneer uh, Meester Ronald van Vliet, uh, PVV Tweede Kamerlid, welkom. Goedemorgen. Hebt u, wordt u ook een beetje gek van al die regelingen voor uw autootje? Ja, ik, eh, op dat punt geef ik je helemaal gelijk. Want eh, behalve de Tweede Kamer ben ik ook gewoon burger en autorijder en autoliefhebber. En eh, ik eh, ben wel een stapel dongeoria van al die regelingen, zeker. U bent, u bent ook fiscalist, hè? dus eh, ja. u wordt geacht het een beetje te weten. Kunt u een info? want als ik mijn fiscalist... Probeer met mijn fiscalist probeer te discussiëren over wat er, welke aftrekmogelijkheden er zijn... en hoe die bijtelling werkt. Wordt hij gek en ik word gek van hem? Ja. Kunt, kunt, kunt u ja. als fiscalist het uitleggen aan... Stel, ik ben, ik ben een simpel mens, ik kom bij u en ik vraag nu meneer Van Vliet... hoe zit het nou precies als fiscalist en Tweede Kamerlid... met de regelingen voor de bijtelling van de leaseauto? Snapt u het? Ja. Ja, ik, ik denk dat ik ze snap. Laat ik het daar even op houden. Maar ze zijn steeds complexer geworden. Het is eigenlijk wat hij zelf in het begin van het programma zei. Of je nou een links of rechts regering hebt, dat maakt, dat maakt niet uit. Er zijn historisch gegroeide verhoudingen. En het gaat vooral om lobbygroepen. Die uh, allerlei uitzonderingen op een oorspronkelijk simpel bedoelde wet dan weer voor elkaar hebben kunnen boksen. Maar die lease-auto-regeling. Die, uh, die heeft natuurlijk een aantal doelen. Namelijk uh, om het, het voordeel van zijn auto toch te belasten bij degene die daar het gemot van heeft. En om het ergens toch nog uh, voor, de, voor de staat interessant te houden, dat die centen ook geen kunnen worden. Maar uh, het onoverzichtelijke woud aan uitzonderingen, daar, uh, daar zou je eigenlijk in moeten snoeien. Maar uh, kunt u me uitleggen, meneer Van Vliet, u, u wordt dan Tweede Kamerlid, u komt die Kamer binnen, u krijgt die portefeuille toebedeeld, dan gaat u zich inlezen. Uh, door ja. hoeveel lobbygroepen bent u al benaderd? <laughs> voor, de, voor, voor mijn hele portefeuille zijn dat er vele tientallen. En en wat zegt u dan tegen ze? Want dan uh, laat me een voorbeeld geven. Die, die, die jongens van de uh, lease, uh, de NVA, die uh, de vereniging van autoleasebedrijven, die is nu niet blij met die brief van de staatssecretaris. En dan bestoken ze u. En wat zegt u ze dan? Nou, kijk, die brief van de staatssecretaris gaan we nog een debat over hebben in de Kamer, en dat we gaan we nog met mijn eigen fractie bespreken. Maar in het algemeen, wat zeg ik tegen lobbygroepen... het moet wel twee-richtingsverkeer zijn. Als die, die, die lobbyisten interessante informatie hebben... die jou als parlementariër een beter platform biedt... om het debat aan te gaan met een brinspersoon... dan ben ik bereid daar een luisterend oog voor te hebben. Aan de andere kant moet je natuurlijk als politicus verwaken... dat je niet zomaar voor ieder karretje laat spannen. Maar het is wel zo dat de regering waar, waarmee je normaal in debat gaat... Die worden gesteund door duizenden ambtenaren, terwijl je als Tweede Kamerlid, zeker als je net komt kijken in de politiek, heb je anderhalve paardekop aan beleidsmedewerker om je te ondersteunen. Uh, meneer ongelijkheid... Van Vliet, ik ga u helpen. Ik ga u helpen. Ja. Meneer Verhoef, u wilt gratis, uh, meneer Van Vliet, adviseren? Nou, gra gra het begintarief is gratis, inderdaad. Ja. Ja, Oké, okay, ja, ja. u mag... Nee, maar meneer Van Vliet, ja. u moet echt naar Verhoef gaan. Want uh, meneer Verhoef, de luisteraars weten nu... maar u heeft het echt bestudeerd, al die regelingen en dit hele gedrag. Ja. ja, en dat... Uh, ik, ik sta er ook niet alleen, hoor. Het is ook niet zo dat er nou een idee is van Verhoef... die zegt dat we het veel simpeler moeten doen. De meeste vervoerswetenschappers in Nederland zullen dat direct beamen. Dus ik wil dat idee ook niet helemaal naar mezelf toetrekken. Dus laten we het maar het plan Prem noemen. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goedemorgen, meneer Wiekema. Goedemorgen, Prem. Hoe gaat het met u? Leuk om u eens een keertje aan de telefoon te horen. Dank u. Heeft u auto, meneer Wiekema? Ik rij auto, ja. Okay, what... en ik ben ook vrachtwagenchauffeur. Oké. Okay, kijk. En ik heb een heel goed idee, Prem. Desnoods noemen ze het maar de dikke belasting. <laughs> maar uh, ik heb een idee uh, om uh, de samenleving een, een grote draagvlak te geven voor de Nederlandse samenleving, en dat is dat we de motorrijtuigenbelasting voor de personenauto's en voor de vrachtauto's uh, ...gewoon naar, wat naar beneden brengen... ...en dat we uh, bij uh, de RDW... ...daar staan alle uh, rij- en kenteken geregistreerd... Ja. ...en dat is nou juist het punt... ...alle bronfietsen en stoorfietsen... ...staan daar allemaal geregistreerd een aantal jaren... ...dus waarom zeggen we niet met z'n allen... ...ook de Nederlandse regering en de Nederlandse samenleving... ...het is veel maatschappelijker gezien... Om de motorrijtuigenbelasting in te voeren voor bromfietsen en zowel voor snorfietsen. <lacht> en dan, ja, nee, en dan kun je gaan lachen, maar dat is wel, het is wel, het is gewoon heel reëel. Want je moet het zo zien. Zolang hun eigenlijk ook niet meebetalen aan de fietspaden en aan de gewone uh, paden in de stad. die worden ook betaald uit de algemene middelen van de wegenbelasting. Okay. Nou, en het is wel, en het is heel reëel om gewoon aan. aan, aan aan de mensen gewoon ook een bijdrage te vragen van je maakt gebruik van de weg. Je betaalt dus ook gewoon mee aan uh, de wegenbelasting. Meneer Wittoma, da ik dacht dat ik out of the box dacht, maar ik, ik erken mij meer in. U Dank u wel. professor Verhoef. <laughs> Fietsers en snoffietsers moeten ook gewoon mee betalen. Nou, die zouden in theorie inderdaad ook moeten betalen. Het is wel zo dat zeg maar, de schade die een brommer aanricht aan het wegdek, dat is een stuk minder dan de gemiddelde vrachtauto. En ik weet natuurlijk niet in wat voor vrachtauto deze meneer rijdt... maar dat zal ongetwijfeld wat meer kosten aan onderhoud. Wat wel een uh, reëel probleem van uh, brommers is... is ook geluidsoverlast en de onveiligheid. Ja. Dus dat zou best een reden kunnen zijn om inderdaad ook voor... En fietsers? Fietsers die veroorzaken toch niet zo gek zijn. Nou, u uh, moet in Amsterdam, meneer Van Vliet, bent u in Den Haag... al van uw zakken gereden door zo'n asociale fietser? Ja, een paar keer. Ja. Ja. Nou, maar, maar, maar vast niet terwijl u in de vrachtauto zat. Nee, maar pro, uh, meneer Van Vliet, het idee... Ja. Uh, uh, ik, ik ben tegen nog meer regelingen, maar via de ja. wegenbelasting... ook bromfietsen en fietsers ja. laten betalen... Ja, kijk, met een duur woord noemen ze dat grondslagverbreding, geloof ik. Maar waar wij als Tweede Kamer eigenlijk naartoe willen, en dat geldt voor meer fracties niet alleen voor de mijnen, is toch om te kijken waar we kunnen om het Nederlandse belastingstelsel überhaupt te vereenvoudigen. Dat zou dan ook voor autobelastingen moeten gelden. Dat gesprek zijn we inmiddels aangegaan met de verantwoordelijke staatssecretaris, Wekers van Financiën. En uh, daar zijn een aantal debatten op deelterreinen. En nogmaals, op die auto's komen we ook terug. Maar dat idee van die meneer Net om weer uh, nieuwe heffingen uit te te verzinnen of heffingen uit te breiden, dat ze niet zozeer op mijn sympathie kunnen rekenen. En wat de meneer Verhoef in het begin van het programma zei over die kilometerheffing. Ja, goed, daar is natuurlijk een hele, hele grote discussie over geweest in de samenleving en in de politiek. En de AWB heeft de zaak gepeild enzovoort. En dan zeg ik wel op mijn beurt als democraat van ja, daar is gewoon geen draagvlak voor. Dus zullen we met elkaar naar andere oplossingen moeten zoeken als we die vereenvoudiging willen bereiken. Okay. En dat zou onder andere dan via de brandstofprijs moeten ja. kunnen. Maar dan kom je weer met de draagvlakken. Politiek gaat altijd over het uitdelen en verdelen van geld. Als, als die brandstofprijs omhoog gaat, ja, dan klimt iedereen ook in de hoogste boom. Dus uh, voorlopig zoeken we het toch maar in een eenvoudiging van de fiscale regels zelf. In de toepasbaarheid ervan. En dan schappen van een aantal uitzonderingen. Denk Meneer ik. Van Vliet, als ik u goed begrijp, zegt u... Want mijn grote goeroe, uh, de grote roerganger uit Os, Jan Marijnen, zei altijd... De ideale kilometerheffing is er al. Dat doe je gewoon bij de benzineprijs. Maar u zegt... Prim, omdat er geen draagkracht is om die rekening gewoon via de, benzine, via de brandstof te doen, zijn wij genoodzaakt om toch op deze weg verder te gaan? Ja, kijk, draagkracht, ik had het meer over draagvlak in de samenleving. Hè? Je moet de burger iets kunnen duidelijk maken waarom je een bepaalde maatregel neemt. Auto's is natuurlijk heel erg gevoelig. Zoals dus je terecht zelf opmerkt, of het nou een linkse of een rechtse regering is. Iedereen weet dat automobilisten toch blijven rijden. Dus dat kun je lekker uitmelken. Maar we hebben een gedoogakkoord, daar gaat het over 18 miljard euro. Dat is eigenlijk iedere keer de kern van waarheid ik ga tellen. Als, als, als je iets met autoregelingen doet, mag dat in ieder geval die 18 miljard niet raken. Want anders moet je met de samenwerkingspartners daar gezamenlijk ideeën over ontwikkelen. Want nou, dus zover zijn we nog niet. Dus als fiscalist redenerend zeg ik: laten we kijken of we de fiscale regels zelf in Nederland simpeler kunnen maken. Want dat debat zijn we met de staatssecretaris al aan het aangaan. Maar wat even, meneer Van Vliet: dan wordt je tweede Kamerlid. Ben je erg trots? Je komt uit Limburg, je, je, hebt, het, je, hebt, je hebt het erin geschopt. En dan kom je erin en dat is de realiteit. Want als ik, ik, ik probeer u goed te begrijpen. U zegt Prim, binnen de mogelijkheden die er zijn... gezien uh, dat de maatschappij het niet wil bij de benzineprijs... gezien het feit dat we ook met die 18 miljard bezuiniging zijn... is mijn speelveld waarin ik iets kan realiseren heel klein. Ja, dat is inderdaad correct, ja, want, want, uh, je kunt ieder euro maar één keer uitgeven, dus, dus financieel moet je heel erg goed op de, op de winkel gaan passen. Wil je dan toch iets voor de burger doen en je wil als Kamer naar één, een, eenvoud toe in het belastingssysteem, wat in Nederland inderdaad heel erg ingewikkeld is. Dan moet je kijken of je dat wat van regels kunt uitdunnen. Ja, maar ik denk toch dat het draagvlak voor die kilometerheffing... wel wat groter is dan wat u nou suggereert, hoor. Uh, misschien weet u nog dat vlak voor het uh, einde van het vorige kabinet... de ANWB een grote enquête heeft gehouden daarover. En dat was toch al in een, in een tijd waarin uh, de, nou, de Telegraaf... al behoorlijk succesvol was geweest met het uh, bespelen van de publieke opinie. Maar zelfs toen uh, was een meerderheid van de, van de ANWB-leden... voor het principe van het betalen per kilometer... in plaats van het betalen van het bezit van een auto. Nee, en het is, het is ook niet... wat ik, wat ik voorstel zou ook niet zijn om een, een, een belasting toe te voegen aan wat we nu hebben. Maar ook inderdaad juist dat te plaatsen uh, uh, in plaats van wat we nu al hebben. Dus het zou uiteindelijk toch wel een vereenvoudiging moeten zijn. En het heeft een aantal voordelen. Uh, uh, een van de voordelen die uh, politici zou moeten aanspreken... is dat veel mensen het een veel eerlijker systeem vinden als je betaalt per kilometer. Dus het spreekwoordelijke omaatje dat maar een paar honderd kilometer per jaar rijdt... Ja, die betaalt dan ook veel minder uh, wegenbelasting. Maar het is ook uh, een veel Efficiënter uh, uh, gebruik van de weg. Dus uiteindelijk gaan we er als Nederland uh, op vooruit. Hè? En dat is natuurlijk uitgerekend, wat dan die welvaartswinst is, en dat loopt in de miljarden euro's per jaar. Meneer Van Vier? Ja. Nou, ik heb twee dingen over. Ten eerste, die avb enquête Ik weet niet of meneer hoeft die enquête destijds zelf heeft ingevuld. Die was, die was ontzettend gekleurd. Dus wat dat betreft moet ik nog met een lelijke nasmaak terugdenken aan, aan die enquête van de Riep. Nee, <laughs> daar werd echt naartoe gevraagd: van ja, je bent het toch zeker wel eens met de kilometerheffing dat die onontbeerlijk is. Nou, ik, dus heb, het, die, ik heb die. die... Ik even... ja, ja. Meneer Van Vliet, ik heb die enquête toen bekeken. Dat, dat viel best mee. En het is, ook nou, niet, ik... het, het is ook niet alleen uit die enquête dat het blijkt. Het blijkt ook uit een andere onderzoek dat mensen dat in principe, ja. principe wel steunen. Ja. Maar kijk, ik denk dat, er, dat de politiek toch veel te weinig draagvlak is. Ik zie het zelf in deze kabinetsperiode in ieder geval niet gebeuren. Zoals weet mijn fractie was er helemaal geen voorstander. Want, ja, maar maar aan de andere kant, stel, stel er zou een kilometerheffing komen, Stel, dan heb je dus al die mensen die iedere dag in de file naar hun werk staan, die maken dan uiteindelijk in een hele lange tijd wel die kilometers, maar, maar die moeten dan het meeste gaan betalen. Dus je krijgt gigantische effecten van mensen wat het maar de maatschappij op draagt, het zijn vooral de werkenden. En die zullen straks aan het meeste moeten bijdragen. Daar, daar zitten ook alle effecten in die tot ongewenste neveneffecten kunnen leiden. En dat is een van de aspecten waarom ik denk dat het voorlopig echt niet van de grond gaat komen. Meneer Van Vliet, mag ik het zo zien? Want ik probeer de hele tijd te kijken wat u zelf persoonlijk vindt. Moet ik hieruit concluderen dat u persoonlijk die kilometerheffing niet wil? Nee, dat, die wil ik inderdaad niet. Nee, nee. Oké, okay. en dan gaat u, ik weet niet of u het wil vertellen, maar ik stel me dan voor, u zit er met jullie fractie, 25 man, u komt straks die brief van Wekers bespreken, u bereidt het voor, dan ga je de fractie binnen, wat, wat gaat u ze zeggen, want ik ben zo nieuwsgierig hoe dat denkproces tot stand komt, dus vaart u dan in dat u helemaal begint met ik ben het eens met Weker, of vaart u in dat u zegt jongens, ik ben het oneens? Nou kijk, iedere fractie werkt zo dat je een woordvoerder hebt die heeft een bepaalde portefeuille. En als in die portefeuille een bepaald politiek debat plaatsvindt, dan zul je je ideeën daarover met je eigen fractie eerst moeten afstemmen. Dat gebeurt op ieder terrein, dat gebeurt ook met autobelastingen. Dus als we straks een debat aangaan met wekers en ik heb daar bepaalde ideeën over welke standpunten ik namens de PVV ga verkondigen in dat debat, dan deel ik natuurlijk als allereerste met mijn fractie. Dan kunnen zij daar ook uh, hun orde over geven en dan moet ik me ook een om gesteund om dat debat in te gaan. Maar dus meneer Van Vliet, systematief... wat ik heb gemerkt, wat bij mij helpt, is als ik ja. ideetjes heb, dan bespreek ik het met Barbara of met Wim. En dan scherp je. Dus hypothetisch gewoon om u te helpen om het debat te ja. scherpen. Bijvoorbeeld, wat voor argument zou u aanbrengen? Dan kunnen we kijken om u te helpen om het iets scherper te maken. Kijk, maar, maar voordat ik mijn standpunten aan de fractie voorrecht, heb ik er al zelf als, als fiscalist in dit geval over nagedacht. En je hebt natuurlijk gesprekken met andere mensen in de Tweede Kamer. Je hebt gesprekken met lobbygroepen. Je hebt benijsmedewerkers verzamelen spullen van internet. die kijken naar onderzoeken. En je hebt brieven van de regering waar straks het debat over gaat. En nu, de en nu met Prim, even u en ik en meneer Verhoef. Alleen, het geeft me nou één argument die we even kunnen scherpen. Wat, dat de tegenweker zegt, nou, uh, uh, het is eigenlijk niet echt een vooruitgang, vriend. Uh, uh, dit is niet wat Henk en Ingrid willen. Ja, ja, maar dan heb, dan heb je het specifieke voor autobelasting Of over de ingeval van het stelsel in het algemeenheid. Oh, nou, oké. Okay. Luister, ik hou u wat tweets voor, want er wordt heel veel gemaild en getweet. En we komen zo bij een beller. Maar um, Jeffrey zegt BPM, belasting accijnse parkeergelden, moderne uitbuiterij van de autobezitter. Dit systeem is achterhaald. Jan Bakker zegt, in 2014 verdwijnt het BPM-voorbeeld. Ik zou zeggen, koop niet een BPM-vrije auto. Er ruilt het in, in 2014, de dagwaarde ligt dan boven de aanschafwaarde. Beetje creatief denken, meneer Verhoef, de burger wordt aangezet tot uh, verkrachting van de regio. Nou, dat is een, een van de gevolgen van, van, van het bedenken van een heel ingewikkeld systeem van regels. Dan gaan mensen ook heel creatief om met die regels. En uh, dan gaan ze inderdaad dit soort, dit soort dingen verzinnen om te kijken of ze daar persoonlijk voordeel bij kunnen hebben. Maar dan heeft het eigenlijk het beleid niks meer te maken met het bereiken van iets wat je als samenleving wil bereiken. Namelijk dat we schoner en met minder files uh, uh, door Nederland kunnen rijden. Maar ja, dan wordt het meer een kat-en-muisspel van hoe kan ik de belasting ontduiken? En uiteindelijk worden we daar met z'n allen minder van. Oké, okay, Als daar onze energie in Hamid, Ik heb Hamid, je hebt heel lang moeten wachten. Goedemorgen, zeg ja. het maar. Goedemorgen. Nou, ik uh, loop ook tegen een, een, een probleem wat dit betreft. En uh, het gaat om het volgende. Uh, ik kom uit Weert en uh, in Weert uh, hanteren ze, hebben ze een, een bepaalde criteria... die ze hanteren voor kwijtschelding voor gemiddelijke belasting. En een van de criteria is het gebruik van de auto. Uh, wil je in aanmerking komen of uh, wil je dat uh, uh, zeg maar de, het gebruik van de auto... Een, een criterium wordt uh, voor, voor kwijtschelding, dan moet dat bewezen worden door een onaf, onafhankelijk raad dat, dat dat noodzakelijk is en dat het nodig is. Nou, mijn moeder heeft dat gedaan en toch niet, uh, uh, alsnog niet in aanmerking gekomen voor kwijtschelding, en omdat de auto te goedkoop was, uh, de, dus ze hanteren blijkbaar een Amit, laat me je even helpen, de... De... laat me even helpen. In Weert, want dat zal meneer Van Vliet wel uh, weten, je moet om kwijtscheldingen te krijgen, moet er een medicus zeggen die zeggen dat je die auto nodig hebt. En dan hoef je een bepaalde ja. heffing niet te betalen. En nu, ja. meneer Van Vliet, is het probleem dat in Weert Hamid zijn moeder een te goedkope auto rijdt, waardoor de ja. waarde van de auto te laag is om voor regelingen in aanmerking te komen. Meneer Van Vliet, u gelooft het bijna niet, maar het is uw Limburg. Hoe wilt u dit aanpakken? Ja, kijk, dat, dat is nu specifiek iets wat in de wet geregeld is. Dat er een bevoegdheid is van een gemeente om kwijtschelding te verlenen van een belasting waarvan de inding is voorbouwd aan die gemeente. Dus daar, daar zou ik dan als Tweede Kamerlid in het vaarwater moeten komen van, van wat de gemeente, hoe die met zijn eigen financiële uitzondering omgaat. En regels zijn helaas vaak zo dat je ergens een grens moet trekken. Dat zal een, een gemeentelijke overheid zal het ook moeten doen, hè? want anders zie je de bomen het, het bos helemaal niet meer. Okay. En, en, en dan loop je altijd tegenaan, een regel doet altijd ergens iemand pijn, en kan net ergens iemand buiten de boot doen vallen. En, en, en dan, dan moet je weer gaan kijken of er kolonsregelingen zijn, enzovoorts. Oké, okay, meneer Van Vliet, dat... ik heb een probleem. Dank u wel, Hamid, voor het bellen. We hebben heel weinig tijd. Nog één vraag aan ja. u. Ik weet ja. dat uh, de PVV zich heeft opgewonden over die administratiekosten die de CIB oplegt. Dat is onder het vorige kabinet BB met R. Hè? balkenbende uh, Bos en Rauwvoet gedaan, dat CEIB 6 euro administratiekosten eisten voor kosten die al gemaakt werden. Die zou worden afgeschaft, maar ik hoor u niet meer... en ik kan u garanderen, alle Henk en Ingrid zijn daar heel pistof over. Dus gaat u tegen wekers in elk geval zeggen... dat die administratiekosten bij CIB eraf moeten? Ik weet, ik, volgens mij gaat weken daar weer niet op, maar weer een andere minister. Dus dat, dat is ook weer een kwestie van verdeling van verantwoordelijkheden. Maar kijk, dat idee is uiterst sympathiek. Ik hoor heel veel sympathieke ideeën die ook in ons verkiezingsprogramma staan. Hè. Ik bedoel, wij zijn ook echt een autopartij. En we zouden ook graag het, het, het rijden in Nederland verrukopen maken. Maar, maar gaat u maar in de, de fractie wel... voorleggen, alsjeblieft, ageert. Want u bent de machtigste partij in deze coalitie. Als u zegt, die 6 euro administratieve kosten moeten weg. Want op een boete van 30 euro betaal je 6 euro administratiekosten. Kom op meneer Van Vliet, voor het gewone. Ja. Volk, beloof me dat vandaag. Uitzonderlijk sympathiek. <laughs> u, meneer Van Vliet, u bent de echte Limburgse uh, uh, uh, rakker. Hartstikke bedankt dat u aan de, aan de uitzending kwam. Luisteraars. U ook hartstikke warm van het leuke programma. Er zijn heel veel tweets en bellers. Die kunnen we allemaal niet erin laten. Laatste vraag aan meneer uh, Verhoef. De Duitse manier. Want daar bellen een heleboel mensen op. Ja. Is die inderdaad veel beter? Nou, dan, dan gaat het waarschijnlijk over de, over de vrachtwagens. Die, ja. die, die betalen daar per kilometer. En dat is een voorbeeld van, van een uh, land waar, het, waar men toch al veel verder is dan. Terwijl we eigenlijk jarenlang voorop liepen met dit soort plannen... worden we nu een beetje de achterhoede in Europa... en worden we links en rechts ingehaald. Luisteraars, dit was weer de laatste uitzending van deze week. U heeft massaal geluisterd en gereageerd. Wij, Solema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Hans Twint... Momo Sarou, Wim de Veiter, Barbara van der Kriss en ik... zijn u zeer dankbaar. Want waar moeten we heen zonder u, Tumbin Jawun Kaha? Ik dank alle gasten en deelnemers. En professor Verhoef, hartstikke bedankt. Dank u wel dat we hier weer op de vuur mochten zijn. En iedereen van deze week. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep. Hierna krijgt u Ster, Jan van der Putten en Deborah Bleckenhorst. Vandaag trouwt mijn zeer speciaal nichtje Sherine Boda... met de liefde van haar leven en vader van haar zoon Pelle... de mooie Jesse Bjorn Rakke. Ik ga genieten van hun huwelijk... en zal volgende week mijn uiterste best doen... om u iedere dag te bedienen... Met een goed gemaakt programma. De discussie over de auto is niet afgelopen. Die zal nog doorgaan. En we komen er vast op terug. Primetime is een NTR-programma. De NTR brengt cultuur iedere dag. Tot maandag. Shalom. Dag. Because Mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, mooie, kaha ke duniya mein aake kuch yun tumko chaah